Strauss-Kaan wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. De Britse steun voor Lagarde is een tegenslag voor de Britse oud-premier Gordon Brown. Ook hij wordt genoemd als mogelijk opvolger van Strauss-Kaan. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsfutten, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluin van 15 kilometer hoog.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 In Frankrijk is Lille voor het eerst in 57 jaar landskampioen voetbal geworden. De ploeg uit het noorden van Frankrijk moest één punt halen tegen Paris Saint-Germain en deed dat ook, het werd 2-2. Vorige week won Lille ook al de beker. Het weer, steeds meer bewolking en in het zuiden kans op een bui, overdag op meer plaatsen kans op een bui dan mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op en wordt het opnieuw 22 graden. Na het weekend is het weer droog en zonnig. Tot over het NOS-journaal. HWB verkeersinformatie op de A22. Velsen richting Beverwijk nog een file door wegwerkzaamheden. Tussen Beverwijk en knooppunt Beverwijk, 3 kilometer. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Een hele goede nacht. Vannacht draait het in lust om eisen, eisen in een relatie dan wel te verstaan. En dan moet ik natuurlijk ook meteen even kritisch naar mezelf kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat ik echt heel erg veel eisen ben. Ik ben een typische perfectionist. Alles moet kloppen, altijd heel vermoeiend. Vooral voor mezelf, maar dus ook in een relatie. Dus ik heb speciaal voor deze uitzending eventjes uh, mijn vriend ondervraagd vanmiddag. Of hij vond dat ik uh, erg veel eisen ben. En hij zei dus tot mijn verrassing dat hij het wel meevindt vallen. Nou, daar geloof ik dus echt geen bal van. Maar goed, dat zal dan wel echt de liefde zijn, denk ik. De mensen op straat, die zijn in elk geval een stuk eerlijker. Uh, de lusverslaggever, die ging de stad in vanmiddag en die vroeg welke eisen mensen aan hun partner stellen. Mijn uh, vereisten voor een partner buiten dat hij... Die... Nou, aantrekkelijk moet zijn. Vooral heel erg grappig moet zijn. Ik denk, hoe grappiger je bent, hoe aantrekkelijker je wordt. Goed innerlijk en goed uiterlijk. Nou, ik vind uh, dat je iemand kan vertrouwen ook wel belangrijk. En uh, dat hij uh, toch wel een beetje zweegzaam ook voor je is. Nou, hij moet lief zijn, ja. <laughs> <laughs> uh, betrouwbaar en onafhankelijk. Licht gaan. ik heb niet echt bepaalde eisen ik aan iemand stel. Ik kom iemand tegen en dan vind ik het leuk of niet. Beetje, beetje lore in. Een uh, eitje op zondagochtend en uh, ja, toch ook wel betrouwbaar. Nou, slim, hoogopgeleid, mooi, sociaal, modebewust, uh, nou, seks natuurlijk en uh, betrouwbaar. Uh, goed karakter, dat is het belangrijkste. En een goed gesprek dat je mee kan hebben. Een man moet gepassioneerd zijn en 100% ergens voor gaan. Mannen gaan op uiterlijk af. En vrouwen die staan er toch wel stiekem een beetje bekend omdat ze vaak uh, precies weten wat ze willen en niet bang zijn ook om daarvoor uit te komen. Nou, misschien ben jij zelf wel zo'n vrouw die bepaalde eisen stelt uh, in huis bijvoorbeeld, of uh, ben jij de man in die relatie die daar dan weer te maken mee heeft? Weet je wel, met zo'n vrouw die de hele tijd wil stofzuigen en zo en dat jij dat ook doet. Laat het mij weten door te bellen naar 0800 1121. Ik wil graag van jou weten wat jouw eisen zijn aan jezelf, aan je partner. In je relatie. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl, maar bel is veel leuker. 0800-1121. Straks dan praat ik met iemand die een website heeft opgericht met tips hoe je succesvol kunt worden en aan alle eisen kunt voldoen. Maar eerst gaan we even lekker naar het strand. Dit zijn de Crystal Fighters en de plage.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 Het was perfect strandweer vandaag, vond ik. Crystal fighters en plage. Vannacht zitten ook mijn collega's van BNN weer in de kroeg. Het is natuurlijk zaterdagnacht en uh, ook zij hebben hun mening over eisen in een relatie. Volgens Arco, Jennifer, Chris en Leslie kunnen uh, eisen mensen negatief veranderen, maar toch stellen zij zelf ook wel hun eisen aan hun partner. Je hoort het in Boyds Bar. Boyd's Bar. Maar eisen. Ja, eisen. Eisen, ja. één eis. De allerbelangrijkste vind ik toch wel niet bekrompen. ik het vind ik zo erg. Als een meisje zegt Nou, ik weet... Nergens om kan lachen. En echt zo heel zuur. En, en heel stram. En ja, verschrikkelijk. Ja, en dat ze ook niet veel eisen aan mij gaan stellen. Nee, nee? Dat, dat vind ik nee. erg. Bij welke eis ben je weg? Eh... Uh... Ja, ja, ja, stoppen met ja, roken. nee, sowieso. Ja. Als je beperkingen opgaan... Ja, ja, maar ik zou ik willen dat mijn vriendje zou willen dat ik... Dat hij, ik ging stoppen met roken, maar hij heeft liever dat ik rook en minder labiel ben... dan dat ik <laughs> elke stop en niet te genieten ben. Nee, maar je hoort zo maar... vaak dat mensen dat met elkaar krijgen... en dat dan de eens... Ja, nee, ik zou wel met jullie willen uitgaan, maar... Michel wil ja. niet dat ik uh, zoveel uitga. En ja, dat de meisjes daar naar jaloers, luisteren, dat vind ik ja, zo hè? Ik heb een dude gehad waarbij ik echt de hele tijd alles moest verantwoorden. Dan kwam ik thuis en dan was het van: Nou, waar ben je geweest? Met, Met wie? En... Dat nou, ja, ja, nou, ja, kan ik me, jou wel, ja. voorstellen. Ik kan me bij jou wel voorstellen. Maar ik kan gewoon niet. Uh, <laughs> ja, gewoon eigenlijk alles wat mij beperkt in mijn eigen vrijheid. Of dat hij dan langzaam gaat zeggen: Van ook, oh, ik vind het toch niet zo leuk wat je nu aan hebt. Dat je dan helemaal onzeker wordt en uh, na een jaar kijk je naar jezelf en heb je helemaal andere kleren aan en ben je helemaal een ander persoon. Dat zou ik echt slecht trekken. Trek ik en intelligentie? Ik vind het wel best wel belangrijk dat je met iemand een fatsoenlijk gesprek kan voeren. Dat je niet ja. constant alleen maar denkt: Oh, je bent wel ontzettend lekker, maar als ik je naar je mening vraag, dan. Oh, Please shut oh, up. Oh. Ja, nee, dat uh, Tuurlijk is toch het is het een goed soort van verhouding. Hoe noem je dat? Een operatie oh, ratio ja. zijn tussen EQ en IQ. Denk ik. Als je langer dan een paar uur met elkaar door wil brengen, dan is dat wel echt essentieel, ja. ja. Maar het kan soms ook echt wel gebeuren dat je, dat je van tevoren, dan heb je iemand. Via, via leren kennen, of via werk, of studie En dan denk je, nou, dat is volgens mij echt helemaal die is mooi en inderdaad slim. En, en dan alle eisen kloppen en dan is die klikker nog niet. En dat is ook zo raar. En dan heb ja. je soms juist iemand anders waarvan je hebt de eerste al gedacht. Nou, die is echt te dom te poepen of die, die heeft een houten been. En dan lijkt het toch helemaal, helemaal alles te kloppen. Dat vind ik wel mooi. Lust. Lust. Lust. Radio 1. Lust. Simone Weinand. is wat ik echt niet kan, dan is het wel voetballen. Maar wel een leuke plaats. Voetjebal van Zoeken 103. Eisen in een relatie. Daar gaat het deze nacht over. Wat voor eisen stel je aan je geliefde, aan jezelf en aan de liefde? Je kan uh, daarover meepraten door te bellen naar 0800 1121 En dat heeft Christian ook gedaan. nacht. Een positieve nacht. Een positieve nacht. Nou, da daar hou ik ja. van, uh, Christian. Dat, uh, dat gaat er goed komen. Uh, ben jij een uh, veel-eisend type? Nou, veel-eisend. Ach, ik zei me altijd weg voor mijn uh, vrouwelijke relatie. Oh, dus uh, eerder vr veel-eisende vrouwen? Ja, exact. Maar ja, soms mag je ook wel twee dingen uit loyaliteit verwachten. Dus, uh, ik zeg... W <laughs> ja, wat voor eisen heb je het dan? Nou, ik... Uh, ik... Uh, Eisen is klinkt natuurlijk wel heel hard, maar ik spreek altijd heel erg de wens uit... dat een vrouw in ieder geval uh, loyaal is in een relatie. Uh, en dat ze ook creatief is. En dat ze ook uh, meegaand is met, uh, met, met anderen. Dat ze ook dus uh, sociaal bewogen is. Uh, met mij in het geval is het uh, zo dat ik in een publieke... Uh, uh, functie zit, dus Ik uh, ben een publiek figuur hè, en dan vind ik het ook belangrijk dat als uh, degene in de relatie weet van, uh, dat ik veel aandacht moet schenken aan andere mensen, dat zij dat kan waarderen, dat zij dat niet uh, op een jaloerse wijze moeten benaderen. Maar in, in, in wat voor opzicht publiek bedoel je? je bent, uh, in, nou. in, in wat voor wereld uh, begrijp je je? <laughs> nou, ik organiseer nogal veel evenementen in, uh, in het land. Oké. Okay. En je... uh, ja... Dus je ik zeg komt veel altijd zo, op, op dan, feesten en zo. En, en je, ja. veel andere vrouwen om je heen. En ja, veel moet mensen in het kenken. zonnetje zetten. Ja. Oké. Okay. En, en je zegt creatief, wil jij? En je wil een creatieve vrouw? Dat is ja. vind ik best wel een eis. Eh, nou ja, creatief in de zin, dat kan natuurlijk op verschillende wijzen zijn. Ja, en bedoel je een, eh, kruits, creatief, een nee. of uh, <laughs> <laughs> Nou, ik bedoel meer een creatief iemand hoe je. Uh, kan zorgen dat ook andere mensen zich op een leuke manier, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, mens kunnen voelen. Mm -hmm. In een brede zin, dus dat je ook uh, kan benoemen en bouwen uh, de creatieve elementen van andere personen. Dat je die ook kan waarderen. En dat je ook uh, je op een bepaalde creatieve wijze kunt inzetten voor een... Uh, een betere samenleving. Oké, okay, dus een, een beetje uh, openstaan voor andere mensen en, uh, en een open blik naar de wereld. Ja, en mensen ook een schouderklopje durven geven. En uh, ja, het, het erkennen en, en koesteren van andermans talent. Oké, okay, dat, uh, dat klinkt wel open. een beetje zijig hoor, vind ik. Ja, <lacht> ja maar ja, <lacht> ik ben nou helemaal niet een hard figuur En... Uh, <lacht> Ik had op die manier een beetje een, uh, uh, uh, hoe zou je dat zeggen, een beetje de, beetje de spirit erin houden. Dan mm -hmm. komt het nog eens goed met Nederland. Ja, nou ja, het, het klinkt heel positief. en Volgens mij ben je ook zo. Maar um, is het ook gelukt om iemand te vinden die, die voldoet aan uh, nou ja, de eisen die je, of de eigenschappen die je eigenlijk uh, het liefst zou zien bij jouw ideale vrouw? Ja, nou de ene keer wel en de andere keer niet. En uh, momenteel is het dus een beetje in een opbouwende fase. Maar dan merk je natuurlijk wel dat uh, ja, je soms gewoon met bepaalde partijen te maken hebt waar je denkt van nou heb ik alle vertrouwen in. En uiteindelijk blijkt dat het gewoon uh, ja, dat diegene nog niet helemaal uh, die functie kan bekleden. Het, klink, het klinkt alsof je een sollicitatiegesprek euh, <laughs> ja. met, met je potentiële geliefdes. Dat is. Zo erg is het niet, toch? Ook. Nou, geliefd, nee, nee, nee. Ik, nee, Wat dat betreft komt het allemaal goed. Maar je zit nu een, een beetje in een fase dat, dat het niet helemaal lekker loopt, maak ik je uit op. Nou ja. Je vertelt het soort diplomatiek allemaal. Ja, dat klopt. Hè. Ik <laughs> nee, maar ik hoop ook dat er een beetje een boodschap in zit. Hè. Ook voor andere mensen. Dat als je in een relatie zit. Dat je dan uh, inderdaad moet proberen om de balans te vinden. Dat, uh, dat je inderdaad allebei wel eisen mag stellen. Maar dat een eisen niet moeten leiden dat, uh, dat je met je te maken hebt. Nee, maar daar heb je dus, begrijp ik wel eens mee te maken gehad. Ja, zeer zeker. Recentelijk nog. En waar, waar, kijk, hoe ging dat dan? Wat, wat was de druppel? Nou, de druppel in die zin van... Uh, kijk, als je van tevoren weet dat je uh, een relatie uh, gaat nemen met een, een, uh, een persoon die uh, dus inderdaad een publiek figuur is... dan weet je automatisch dat diegene in een belangstelling kan staan of het nou van de pers is eh, of van uh, andere bekende mens. En dan, dan, dan, als je dat van tevoren weet, dan, dan, dan kun je wel realiseren dat je privé dan wel alleen voor één iemand kan gaan. Maar zakelijk gezien, dat je dan wel je aandacht moet kunnen besteden aan, uh, aan andere mensen. Mm -hmm, maar de, dat wist zij dus van tevoren, maar blijkbaar uh, had ze ja. er toch problemen mee. Wat, wat was er voorgevallen dan? Had ze, had ze de nou, ik denk op... dat het uh, ja, in eerste instantie de kick van, uh, oh ja, ik uh, mag me associëren met een bepaald bekend figuur... Uh, en als ze dan ziet op een moment van, oh ja, diegene heeft toch wel heel veel aandacht voor andere mensen. Dat, dat, dat de partij dan zegt van, god, het, uh, ja, dat had ik niet op die manier durven denken. Mm -hmm. En uh, wat zei hij toen vervolgens, uh, toen ze bedenkingen had? Ja, dan denk ik van, ja, dan moet ik je misschien nog wat meer coaching geven. Dat je je kan realiseren van, dat het nou eenmaal bij die functie hoort. En uh, dan praat je ook over representatieve functie. Ja, maar coaching uh, en functie, het, het gaat gewoon om je, om je geliefde. Ja, ja, als je, als maar, als je, als je eh, respect, tegen mij zegt, uh, uh, ik ga je wat coaching uh, geven om, uh, ja. <laughs> om om te gaan nee, met onze relatie, het. dan denk ik, nou... Ja, maar, maar, maar Willem-Alexander ik... en Maxima, die hebben toch ook een relatie, zowel privé als zakelijk. Ja, maar, maar ik, ik bedoel moet... meer dat die niet, die zullen niet in weer tegen elkaar zeggen, ik, ik ga jou even wat meer coaching geven, toch? Nou, Nee, daar hebben ze natuurlijk <laughs> inderdaad andere mensen voor die dat voor zich richten. Maar je begrijpt dat Maxima ook snapt van ik, god, ik ben moeder, maar ik ben ook een, uh, uh, nou ja, de toekomstige koningin. En uh, dat betekent dat ik dus ook uh, mij inzetbaar in, in moet stellen van het land. Uh, ja. mm -hmm, ik snap wat je bedoelt. Maar nu, uh, ja. op dit moment, uh, ben je uh, nou ja, ook in een relatie of uh, er is er een vrouw in je leven in ieder geval met wie uh, het goed gaat komen? Ik eh, heb dus vertrouwen dat het goed gaat komen. Ja. <laughs> nou, gelukkig, Christiane. Een positief begin in ieder geval van deze nacht. Dank je wel daarvoor. Dank je. Nou, fijne uitzending. dag. Dag. En jij kan ook verder meepraten over eisen. Eisen in een relatie, misschien uh, ben jij wel net zo veel eisend. Of juist niet als Christian, die je net hoorde. Ik uh, hoor het graag van je. Bellen kan naar 0800-1121. En dat is een uh, gratis nummer. Dus dan uh, hoef je daar in ieder geval geen zorgen om te maken. 0800-1121.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 And on a string. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Wat zit ik nu in een sleur? Wil weet het. Vannacht hebben we het over de eisen die je stelt in liefde en relaties. Nou, Ik weet best wel veel, maar nog net niet alles. En daarom hebben we een vaste seksuoloog in lust. En dat is Wil Berghuis. En voor haar bestaan er geen geheimen meer op het liefdesvlak. Toch wil? Nou, misschien, misschien <laughs> nog een klein beetje, maar uh, ik, ik doe mijn best. Je ik doet doe je mijn best. best. Zeker wel. Goedenacht. We hebben het uh, vannacht eens over de eisen die je stelt in je relatie... aan je partner, maar ook aan jezelf. En Ik vraag me dan toch als eerste af... is het niet uh, slecht om überhaupt eisen te gaan stellen op het gebied van de liefde? Want het klinkt al meteen zo negatief, vind ik dan. Ja, dat klopt ook wel. Eisen stellen, dat zo van nou, als je daar niet aan voldoet... Dan. He, dat, uh, het lijkt net uh, ja, alsof je er als het ware van tevoren al een soort voorwaarden aan, uh, aan wilt stellen. Ja, en dat, dat is natuurlijk nooit zo leuk om daarmee te beginnen. Maar aan de andere kant um, zou je eisen ook kunnen vertalen als bepaalde verwachtingen die je hebt uh, in een relatie. En dat klinkt wat minder negatief. En ik denk dat we er allemaal niet aan ontkomen dat je allemaal wel. Als je een relatie hebt, of nog niet hebt, maar hem verwacht te krijgen, dat je toch bepaalde verwachtingen hebt van iemand. Zowel als het gaat om het uiterlijk, als het gaat om het karakter, als het gaat om bepaalde eigenschappen. Misschien ook ja, opleidingsniveau of, of die werkt, ja of nee. Weet je, dat soort dingen. Dus ik denk dat je, dat je daar niet aan ontkomt. Dat we dat allemaal wel, wel hebben, bepaalde verwachtingen. En, Bewust ja, dat... of onbewust? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat zie je ook op die uh, dating sites. Hè? Dat, dat mensen ook al van tevoren ja, bedenken: van nou, wat, wat wil ik nou? Wat zoek ik nou? Een uh, rotborstige mijn... vrouw, uh, intelligent, ja. kan lekker koken. Dat idee, zeg maar. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat kun je vertalen naar, naar eisen. Zo van ja, ik, ik eis, hè, dat, dat klinkt ook heel. Ja, heel streng. Zo van dat moet en anders uh, dan hoeft het niet. Maar je kunt ook zeggen van ja, dat is wat ik van een partner verwacht. En dan zie ik in de praktijk wel uh, waar we op uitkomen. Spreek jij nou in, in jouw praktijk ook wel eens mensen met wie het gewoon niet zo goed gaat omdat ze te veel eisen aan elkaar stellen? Ja, ja, ja, dat, dat denk ik wel. En... Ik, ik vertaal dat ook toch vaak van... Uh, ja, ik, ik snap dat je dat doet, maar uh, dat je heel veel van elkaar verwacht. En waar, waar gaat het dan bijvoorbeeld om bij die mensen? Wat, wat zijn nou veel voorkomende eisen die mensen aan elkaar stellen? Ja, ik denk in, in relaties dat ik veel tegenkom... Uh, dat, uh, dat vrouwen met name zeggen van... Uh, nou, ik, ik verwacht van mijn partner dat hij uh, me ondersteunt uh, in het huishouden... dat hij uh, helpt uh, bij de verzorging van de kinderen... Uh, dat hij uh, genoeg geld inbrengt en um, dat hij lief voor me is. En, nou, dat is een hele, dat is een <lacht> hele rij. He, dus, en dan, dan zijn ze nog maar net op gang. Dus, um, ja, en hoe meer verwachtingen je hebt, de, de keerzijde van de verwachtingen zijn de teleurstellingen. En dat kom ik dan natuurlijk vaak tegen, dat mensen verwachtingen hebben en ja, die komen niet uit. En ja, dan zijn ze heel erg teleurgesteld. En... Daardoor krijgen ze ook vaak in hun relatie toch wat, ja, wat irritaties, conflicten ja. zelfs. Want hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want die dingen die jij noemt, dat herken ik wel. Dat heb ik ook graag als mijn vriend de aanval doet. Ja. Maar ja, dat, dat werkt natuurlijk in de praktijk niet zo. Dat snap ik ook wel. Maar ja, hoe ga je daar dan toch mee om? Nou, Ik denk dat je allereerst moet beginnen uh, om dit met elkaar te bespreken. Want mensen hebben, worden vaak ook gehinderd door onuitgesproken uh, verwachtingen of eisen... En dat die partner dat niet eens weet. Oh, is helemaal niet dat jij dat belangrijk vond. Hè? Dus daar moet je al wel mee beginnen. En dan kun je tegelijkertijd in dat gesprek toetsen van... Ja, is dit ook wel reëel wat ik uh, van iemand uh, eis? Wat ik van iemand verwacht? En dan kom je er ook al vaak achter dat dat, uh, ja, dat dat niet zo reëel is. En uh, als je dat dan alle twee in de gaten hebt... dan kun je kijken van, nou, hoe kunnen we dan afspraken maken die wel reëel zijn? Ja, dan blijft het altijd een beetje water bij de doen. Maar dan is de kans op teleurstellingen natuurlijk veel kleiner. En uh, dan, dan blijft die relatie toch uh, in balans. En uh, dan blijven die verwachtingen en eisen binnen een reëel kader. En dat is denk ik wel belangrijk. Nou heb ik ook een, een vriendin, een hele goede vriendin van mij... bij wie echt alle relaties gewoon standaard mislukken. Als ze er al eentje heeft. Want die is continu wel op zoek naar een man. Maar ze, ze kan hem ja. niet vinden. En ze heeft een enorme waslijst aan dingen waar hij aan moet voldoen. Hij moet uh, echt super slim zijn. Heel veel hobby's hebben. Passie voor kunst, muziek, literatuur. Goed kunnen koken. Uh, goed in bed zijn. En alles van wereldpolitiek weten. Echt een enorme waslijst. En ja. nou, je snapt dat ze voldoen er allemaal niet aan. Uiteindelijk. Nee. In het begin nee. denkt ze dan van... hé. Hey, dit is hem en dan toch weer niet, want hij kan dit en dat en dat niet. Maar ik, ja, ik weet nooit zo goed wat ik tegen haar moet zeggen. Van, uh, weet je, uh, wees niet zo veel eisend, zeg je dan natuurlijk wel. Maar in de praktijk werkt het gewoon niet zo. Wat kan ik nou nee. nog tegen haar zeggen waar ze wat mee kan? Ja, nou, het blijft lastig, want dan ga je natuurlijk toch kritiek geven op, uh, op haar verwachtingspatroon. En uh, ja, dat vindt ze niet zo leuk. Zij houdt natuurlijk het liefste vast aan, aan uh, uh, dat beeld wat ze heeft, maar ja, het is niet reëel. En uh, dus misschien uh, tijdens een goed gesprek met een lekker goed glas wijn dan kun je dat nog eens uitleggen. Van nou, uh, ja, ik begrijp dat je dat wilt zoeken in één persoon. Maar het is niet reëel om al deze eigenschappen in één persoon uh, terug te vinden. Dat, dat, dat bestaat niet. He, dus uh, de prins op het witte paard met al die... Ja, dat, dat gaat het gewoon niet worden. En inmiddels is ze daar zelf misschien ook al wel een beetje achter. Dus dat betekent voor haar dat ze dat ideaalbeeld een beetje los zal moeten laten. En genoegen zal moeten nemen met minder of, nou ja, als je het wil zeggen, met andere eigenschappen. Of uh, ja, dat je moet realiseren dat je in één persoon niet alles zult vinden. Dat gaat gewoon niet. Dat nee. is irreëel. Nee, precies, ja. Maar dat is wel even een, een besef. Want ik denk dat dat ja, voor veel mensen ja. uh, moeilijk is. Dat ze denken van ja, nee, maar ik zoek nog wel even verder, want hij is er vast. Ja, nou ja, dat mag. Maar uh, ja, dan wordt een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Kan het ook een probleem zijn dat je misschien aan jezelf te hoge eisen stelt in een relatie? Dat denk ik ook. Ik denk dat, dat mensen sowieso uh, die hoge eisen stellen aan, aan anderen... dat vaak ook bij zichzelf doen. En dus ook uh, perfect willen zijn en uh, op alle gebieden goed willen... Ja, willen scoren, voor de dag willen komen. En uh, ook dat, ja, dan moet je heel veel bordjes in de lucht houden. Ook dat hou je op termijn gewoon niet vol. Hè? Dus het is gewoon heel prettig als je uh, ook naar jezelf kan kijken. Zo van, ja, sommige dingen kan ik misschien wel heel goed, maar andere dingen wat minder. En dat is niet erg. En dat laatste vooral is dan heel belangrijk, dat je het niet erg vindt. Eigenlijk is de, de eindconclusie, we moeten... We mogen best eisen stellen aan elkaar, maar het moet mm. niet te hoog gegrepen zijn. En je moet ook een beetje realistisch daarin blijven, ja, ook ten aanzien je van een... jezelf. Ja, ook ten aanzien van jezelf. Wil, dank je wel. Straks dan uh, bel ik je nog even terug, want dan gaan we een uh, mail van een, een luisteraar beantwoorden... met een, uh, een vraag op het gebied van uh, seks, liefde en relaties. Oké, okay, tot zo. Dank je wel, hoi. Wilberghuis was dat onze vaste seksuoloog En ik zei het al, heb jij een vraag voor Wil op het gebied van liefde of seks? Mag van alles zijn. Mail dan eventjes naar lust.bnn.nl. lust.bnn.nl En ik praat natuurlijk ook graag met jou verder... over de eisen die jij stelt in de liefde. Dan moet je eventjes bellen naar 0800-1121. of telefoonnummer is 0800-1121. It is Terence Trent, Darby and Delicates. Klinkt lekker jaren 80. Terence, Trent, Darby en Delicate. Vannacht gaat het in Lusten over eisen in de liefde en in je relatie. En daar kun je over meepraten door te bellen 0800 1121. Hele nacht, Piet. Pieter. Pieter is het. Ja, A hallo. Kijk, even twee ik, letters daar geplakt. Oh, ja. uh, jij bent een, een veel eisend type of uh, valt het met jou reuze Nee, mee? Ik, ik dacht, ik, ik hoorde net, ik zette net de radio aan het hoorde ik dat een vrouw zo ontzettend veel eisen stelde en daardoor geen man kon vinden. Ja. De vraag aan haar zou zijn, wat heb je een man te bieden? En als ze dat lijstje neerzet en dan een beetje wegstreept naar wat ze vraagt... ik denk dat ze dan op een gegeven moment toch al een kans van slagen heeft. Ja, je bedoelt een beetje dat, dat mensen ook kritisch naar zichzelf moeten kijken. Eerst eens kijken wat je te bieden hebt zelf. En dan kom je er zelf wel achter dat je ook niet alles te bieden hebt. Dat heb jij. Jij bent zelf wel zo, zo kritisch naar jezelf toe. Uh, zeker ja. En ik heb jaren als psychotherapeut gewerkt. En die vraag kwam direct bij me toen ik dat hoorde. Ik denk, uh, ja, ik zou dat dus uh, vragen. Graag had die vrouw willen vragen: joh, wat, wat, wat heb je te bieden? Dat, dat, uh, dat ze dan een heel eind verder komt en misschien ook uh, toch nog een uh, er geluk vindt in het leven. Ja, ja nou, dat hoop ik ook sowieso. Maar het heeft ja. ook vaak te maken denk ik dan, met dat mensen dus heel uh, kritisch ook naar zichzelf juist zijn... en dat ze ja. het allemaal op het perfecte plaatje willen... en dat het daardoor uh, uh, nou ja, steeds moeilijker wordt om iemand te vinden... Waar, uh, nou ja, waar ze helemaal tevreden mee zijn. Omdat ze niet willen, uh, niet willen settelen voor minder, zeg maar. Ja, ja, ja, dat is ook denk wel logisch ergens, toch? Dat mensen naar absolute volmaaktheid streven. En uh, daardoor zijn er waarschijnlijk zoveel mensen alleen op het ogenblik. Want... Dat bestaat natuurlijk niet, maar ja, dat werd al gezegd. Dat is onmogelijk. En je moet ook een beetje lol hebben in, in de tekortkomingen van elkaar. Daar, mm -hmm. Dat zijn vaak de leukste dingen in een relatie. De tekortkomingen, dat zijn vaak de lachwekkende situaties die je dan tegenkomt. Maar toch, je klinkt als een nuchter iemand, maar ik kan me voorstellen dat ook... Uh, jij bepaalde verwachtingen hebt van uh, jouw ideale uh, man of vrouw? Nou, ik ben een zestiger, dus ik ben eigenlijk opgegroeid van... joh, we proberen het gewoon. En als het niet lukt, dan uh, stel je dat samen vast... Dan ga je uit elkaar, je zoekt weer verder en zo doe je, je ervaring op. Dat is ook de reden dat ik voor de derde keer al getrouwd ben. <laughs> en met mijn ex-vrouwen nog een prima relatie heb. Okay, nou, maar... Dat we gewoon hebben vastgesteld, ja je groeit uit elkaar. De een ontwikkelt zich sneller dan de ander. En dan, eh, nou ja, dan. Eh... Uh, is dat ook niet zo'n probleem. En, en het blijkt dat je al alle twee uh, dus de, ook weer, weer verder kan. En, en, en, en ook weer een ervaring hebt opgedaan. Dus mm -hmm. allemaal niet te moeilijk doen dat iets niet lukt of zo. Tuurlijk. Uh, je... Maar waar, waar voldoet jouw ideale vrouw dan aan? Want ook, ook jij uh, je hebt ervaring, uh, meer dan genoeg ervaring in de liefde. Dus je hebt uh, van alles meegemaakt. Je weet inmiddels een beetje wat je wel en wat je niet wil. Wat, wat zijn toch... Eisen, als ik het zo mag noemen, die jij stelt aan de ideale dame? Nou, eigenlijk uh, geen eisen. Ik heb in het begin, uh, de eerste twee huwelijken, was ik ook nog een stuk jonger... en uh, vond ik het wel prettig dat ik wat, wat uh, kon domineren. Maar tot ik ontdekte dat ik zelf ook mijn zwakke momenten heb... en als je dan een meisje hebt die altijd op je leunt, uh, ja, dan, dan, uh, dan sta je daar en, en dan heb je geen steun... Dus uh, twee dingen heb ik ontdekt wat, wat belangrijk is. Dat je elkaar aanvult, dus twee tegengestelden. En dat niet tegen elkaar knokken, omdat er één zus en zo... maar dat je dat samenvoegt, dan heb je één en één is drie. En dat je dus ook iemand hebt die, die uh, zoveel uh, kracht en zelfstandigheid heeft... dat als je zelf moeilijk zit, dat je daar op de ander even kan leunen... en dat als dat over en weer kan... Ja, dan heb je een perfecte, stabiele re relatie. En eh, dan is het uiterlijk en, en eh, dat je allemaal leuke dingen kunt doen en weet ik veel. Dat zijn allemaal de leuke franje die het dan mm -hmm. nog, nog maar, leuker maakt, maar niet ook. Nee, nee, ja. duidelijk. Piet, ik eh, wil eventjes naar wat meer uh, vrouwelijke perspectief. José, goedenacht. Goedenacht. Okay. goedenacht. Hoi, jij Hi. Um, Ik hebt... wil even een korte afmerking ja. maken. Het ging over eisen die mensen in een relatie kunnen stellen. Ik heb dus een keer wat meegemaakt. En dat is iemand die heb ik al twintig jaar heb gekend. En uh, op een gegeven moment uh, een keer aan-uit, problemen wel eens gehad. Maar uh -huh. toch is het weer verder gegaan met elkaar. Maar op een gegeven moment wil hij met me samen gaan wonen. Maar ik heb een eigen huis en hij is twee keer En ik had echt zoiets van, ik doe dat toch maar niet. Met mijn verstand wist ik het goed, maar met mijn hart hou ik nog steeds van hem. Maar ik ben in ieder geval uh, niet met hem samengewonen. Hij heeft die een andere vrouw getroffen. Mm -hmm. Schuldsaanering zat zij. En daar is hij nou mee verder gegaan. Dus, dus jij en wou, weet, wilde stand... niet samenwonen en hij nee. wel. En daarom. Uh, ja, omdat nee. ik een eigen huis had, zeg maar. En hij had toch problemen met ja, financiën en dergelijke, faillissementen. En daar zat ik dus niet op te wachten. Nee, wat heb En heftig. dat heb ik hem ook gezegd. En toen is hij verder gaan zoeken in zijn leven, toch heel misschien wel van mij. Maar hij wou verder op zijn manier en nu heeft hij iemand gevonden die vorm hem zorgt, die ook in de schuldsanering zit en al dat soort dingen. Hmm. En heeft hij uitgelegd aan jou ook waarom hij uh, dat zo belangrijk vond om met jou uh, samen ja, te werken? Ja, hij hield van mij. Maar ja. ik was dan misschien heel erg... ja, zo op mezelf van... dan uh, nou zoek het dan maar even zelf uit. En dat had ik dan misschien niet moeten doen achteraf, Ofwel, aan mijn stand had ik zoiets van... nee, dat blijft op pad. En nou met mijn hart, nou mis ik hem nog steeds. Ja, en heb je er achteraf dan spijt van dat jij uh, daar zo aan vast hebt gehouden? Ja. ja, daar heb ik toch wel spijt van. Maar nu is het dus eigenlijk te laat? Ik denk het wel, ja. Dus, ik... Maar goed, hij, ja, ja. hij gaat verder met zijn leven en dat moet ik ook. Maar... Ja, maar je, je bent daar absoluut niet overheen volgens mij. Nee, dat klopt. Daar ben ik ook nog niet. Maar goed, we gaan gewoon verder. En ik hoor je op programma. Dus ik had toen gewoon, toen de tijd echt zelf me eisen gesteld. Van dit en dat wil ik niet. Maar op zich ook ja. en dat niet was... zo heel... heel gek, toch? Nee, Want, en je... zo met mijn verstand dacht ik ook. En zo blijf ik nog steeds denken. En ik heb ook bijvoorbeeld een aan te veel alcohol of te, slapen, te roken, drinken. Ja, drugs enzovoort. En dus dan de verstand werken. Maar met mijn hart dan is het toch... Ja, je houdt of je denkt van iemand te houden, omdat je al zo lang kent. Ja, en dan wil je daar misschien ook wel overheen stappen of dat overwegen. Ja, maar dan ga je er zelf ook aan onderdoen. En dan word je ook meegetrokken door de goede. En dat heb ik dus voor mezelf voorkomen. En heb je nou voor jezelf wel zoiets dat je hierna... Uh, een volgende vriend. Misschien, weet ik, misschien nou, denk je daar nog wel helemaal niet over na hoor. Maar nee dat dan... helemaal niet. Nee, ik sta er steeds nog niet voor op. Hoe maar... je daar dan overheen moet komen, dat weet ik niet zo goed. Nee, nee. Maar heb je, wel het, heb je het gevoel dat je misschien nu toch te veel eisend bent geweest? Dat je dat ja, anders moet gaan doen? Nou, voor mezelf misschien niet, maar dat, dat doet de man dan misschien... Ja, ik heb ook mijn fouten, maar dat doet de man dan misschien stap die gewoon naar de volgende. Ja. Op nee. een of andere... Ja, ik weet niet hoe ik daar moet leggen, maar... Nee, Oké, okay, nee. maar dat zal ik in ieder geval even kwijt. Ja, nou, ik vind het dapper van je om, uh, om even okay. daar uh, zo open over Goed. te vertellen. En sterkte. Dank je Simone. Dank je, José. Goeienacht. Doe. Um, misschien heb jij wel iets herkenbaars meegemaakt. Of uh, juist een totaal uh, ander verhaal. Uh, heb je juist weer, ben je zelf heel erg veel eisend in een uh, relatie? Ik uh, praat er graag met je over. 0800-1121 is het telefoonnummer waarnaar je kan bellen. 0800-1121. Dit is Joshua Redden. Some kind of magic happens late at night.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 It's a brand new day, the sun is shining. Twee uur is het inderdaad een brand-new day. Joshua Reddin. Milton, goeiedag. Ja, goeiedag. Hoi, hoe is het met je? Uh, ja, rustig. Rustig, een rustige nacht. Jawel, een Jij... rustige nacht, ja. Jij praat ook uh, graag mee over het onderwerp van vannacht hier in Lust. Eisen in de liefde en in uh, relaties. Uh, ja. Hoe zit dat bij jou, uh, een beetje van de nou, eisen? Ja, nou, ik ben best wel vereisend. Uh, vooral voor mezelf. Mm -hmm. Maar ik zeg altijd van, luister, uh, die vrouw waar ik dan iets mee heb... of mee ga, mee trouw, wat dan ook... Uh, die kan van mij verwachten... Uh, dat het bloed, zweet en tranen zal uh, bewegen... dat zij in ieder geval datgene krijgt wat, uh, nou, wat ook zij wil hebben. Mm -hmm. Maar daarmee moet ik dus ook kunnen krijgen wat ik wil hebben. En wat wil jij hebben? Nou, uh, ik dacht altijd dat ik uh, veel dingen wil want ik ben dus met een dame nu eigenlijk die ik al 22 jaar ken of zo. en we hebben aan uit aan uit relatie totdat ik drie jaar geleden eigenlijk dus weg ben gegaan ik wil niet meer in nederland wonen alleen ik ben toch weer terug in nederland mm -hmm, voor haar voor haar. ja voor haar dus nu kiest mijn hart eigenlijk tussen uh, Suriname mijn moederland waar ik wil zijn en de vrouw eigenlijk van nou. Oh. En wat geeft zij jou daarvoor terug? Want dat is een behoorlijk offer. Ja, en uiteindelijk eigenlijk. Uh, neem ik daar het stukje uit van hé, hey, ze is met mij. Ze is, ze is voor mij. En dat klinkt dus... helemaal niet veel eisend. Het is uh, juist heel, nou, uh, heel liefdevol. Ja, dat lijkt me zo. <laughs> Want. Nou, kijk, weet je, als je. Als je dat, daarmee leg je ook wel iets bij iemand anders neer, hè. Want zij weet ook van, hé, hey, hij wil hier, hij is hier eigenlijk voor mij. Mm -hmm. Hij is, ja, ik bedoel, ik heb een kind met hem En niet omdat ik niet van mijn kind hou, maar ik ben in eerst instantie voor mijn vrouw hier. En daarna voor mijn kind. Oh? Ja. Ja. Dat vind ik, dat moet je dus eventjes iets nader verklaren. Want ik denk nou. altijd, ik heb geen kinderen hoor... maar ik, ik kan ja. me altijd voorstellen dat wanneer je kinderen hebt... dat er dan niets belangrijker is dan dat. Dan je kind. Ja. ja. Denk ik ook. Totdat ik in Suriname ga. En uh, ik zit daar. En ik denk heel veel aan mijn kind. Maar ik mis mijn vrouw het meest. Oké, okay. ja. Snap nee. je? Dus dan... Uh, en geloof me hoor, ik ben hier nu met mevrouw en kind. Ja. En hé, hey, ik zie mijn kind opgroeien en zo, en het is helemaal te gek. Maar toen ik hier niet was, was het eerste waar ik aan dacht, toch mijn vrouw. Ja, en uh, jullie zijn al heel lang bij elkaar, jij, jij ja. uh, bent voor haar hier in Nederland. En uh, uh, wat zijn er nog meer, waar moet zij zelf aan voldoen, want volgens mij... Ik neem aan dat het een fantastische vrouw is. Anders dan, uh, zou je niet uh, bij haar blijven hier. Maar wat, wat, wat maakt haar zo geweldig? Wat zijn, uh, waarom is zij zo ideaal? Nou weet je, dat is het nou. Het. Uh, in principe, als ik gewoon naar mezelf zou kijken... dan zouden wij helemaal niet bij elkaar passen. Helemaal niet. Ik bedoel, de dingen die ik echt zeg van... hé, hey, dat vind ik dus echt belangrijk... Ja, die vindt zij... Minder. Zoals, noemen ze een voorbeeld? Nou, uh, heel simpel gesteld. Uh, f, ik ben, laat uh, zo zeggen, ik ben best wel netjes opgevoed in die zin van, je praat met twee woorden. Mm -hmm. De kinderen, de opvoeding van de kinderen. Nou, daar is er veel losser in. Heel simpel, daar mm -hmm. is zij gewoon veel losser in. En uh, ja, ik ben daar wat stikter in. Gewoon twee woorden. Oké. Okay. En, ja. uh, en wat voor uh, dingen, nou, dat, dat zijn de grote verschillen tussen jullie... maar waarom uh, klikt het zo ontzettend goed dan? Ik zou je niet kunnen vertellen. <laughs> Behalve dan dat ik kan zeggen van... ik hou ontzettend veel van deze vrouw. En ze is bloedmooi. Oh, ze is ja, een mooie vrouw, ja. Maar, <laughs> het, het, laat ik zo zeggen, ik, uh, ik ken de wereld. <laughs> dus uh, ja... Maar ik ga, ik ga nu niet, mijn vrouw nu niet aflopen krijgen van dat ze niet is ofzo. Nee, nee. Maar, nee, maar ik zeg gewoon van, uh, ik ben mezelf, zij zichzelf en op een of andere manier heeft het altijd geklikt. Ja. Maar nooit dat je kan zeggen van nou, dit hebben we gemeen, dat hebben we gemeen. Integendeel, ik ben hbo, nou, ik ben ICT'er, hoog opgeleid en zij heeft net uh, de LH, LHNO had je vroeger. Ja, super. Uh, de huishoudelijke dingen zo. Mm, de huishoudschool. Ja, ah, ah, okay. dat, dat is uh, niet, niet af kunnen maken, niet hè? Nou ja, het, het is de liefde, het is onverklaarbaar. Onverklaarbaar. Dat, dat is de conclusie. Milton, dank je wel. Alsjeblieft. Hey. Lust. Simone Wijnand. Radio 1. We hebben het vannacht in Lust over eisen stellen. Veel mensen stellen hoge eisen aan hun partner. Op persoonlijk vlak. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de sekskwaliteiten van de vriend of vriendin. Het is prima dat we zoveel eisend zijn. Maar je kunt je ook afvragen: stellen we eigenlijk wel genoeg eisen aan onszelf? Paul Christian is marketingstudent en probeert via zijn website 4M.nl zijn eigen visie over succes over te brengen. Een goede nacht, Paul. Goede Jij bent geen psycholoog, je hebt geen eigen praktijk, maar via jouw site breng je toch je eigen ideeën over hoe je succesvol kunt worden en welke eisen je vooral aan jezelf moet stellen aan de man. Maar hoe kom je daar eigenlijk zo bij? Uh, vijf jaar terug ben ik inderdaad begonnen tijdens een bijbaan met het lezen van een boekje. En dat ging eigenlijk over menselijke psychologie en persoonlijke ontwikkeling. En daarmee ging eigenlijk een balletje rollen. En van één boek werd het tien boeken en toen vijftig boeken. En zo ging het een beetje door. Hm. En op die manier raakte ik een beetje verslaafd aan leren. En uh, ja, het, het stellen van eisen aan jezelf... En het stellen van doelen is, is een vaak terugkomend iets, zeg maar. En uh, ja, va fase 2 van mijn, uh, mijn leerweg is het delen van deze informatie. Dus ik schrijf er uh, artikelen over. En uh, ja, zo kwamen we bij elkaar eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk gewoon vanuit je eigen interesse een soort zelfstudie gedaan. En dat wil je nu delen met de rest van de mensheid. Ja, dat klopt. En inderdaad, het lezen van die boeken gaf mij dusdanig inzichten in menselijk gedrag en dingen bereiken en zo, dat het mijn leven zeer heeft veranderd, ten positieve. Het had zeer goede gevolgen op mijn gezondheid. Ik begon meer te sporten, ik werd zelfverzekerder. Ja, het ging allemaal in een stroomversnelling. En waarom is dat dan? Omdat je vindt dat mensen normaal gesproken te weinig eisen aan zichzelf stellen? Je vindt dat mensen kritischer naar zichzelf moeten kijken? Nou, het heeft niet zozeer te maken met kritisch. Alleen, heel veel mensen willen heel veel en hebben heel veel wensen. Maar um, een wens is uh, eigenlijk te vaag. Dus een wens en iets willen uh, heeft zelden succes... of komt zelden tot, uh, tot het gewenste resultaat, omdat het te vaag is. En wanneer je tegen jezelf zegt, ik eis dit en dit resultaat... dan dwing je jezelf meer om na te denken over wanneer je het wilt bereiken... hoe je het wilt bereiken en dergelijke dingen... waardoor het uh, succes... Ja, eigenlijk om een hoekje ligt, zeg maar. Dus maar ik, ik denk dat maar. heel veel mensen... wel uh, veel eisen hebben dat ze toch... Uh, hoe, hoe vaak spreek ik wel niet mensen die zeggen... nou, ik wil wel graag een nieuwe auto. Of oh, ik wil wel graag dat hele grote... mooie huis daar in, uh, in het gooi. Met uh, die enorme tuin... en een zwembad en alles erop en eraan. Maar toch... Is het niet voor iedereen weggelegd dat je dat soort... Nee, soorten... dat klopt. En, maar daar zit, daar zit ook weer precies het verschil tussen... Uh, en dat hoor je vaak in de stem ook wel... dat ze dat zouden willen of zouden wensen. Uh, he, bijvoorbeeld, we nemen een, een voorbeeldje van een topsporter... die zegt van binnen vijf jaar wil ik op olympisch niveau meedoen. Wil ik die en die tijd hebben... zodat ik mee kan doen met de, met de top van de wereld. He, dat, dan plan je voor jezelf als het ware... een strategie uit in plaats van alleen een uitkomst. He, een huis of een mooie auto is alleen een uitkomst... en niet een, een weg of een strategie ernaartoe, zeg maar. En wat is dan jouw strategie? Als ik, uh, nou ja, om maar een voorbeeld uh, te noemen... want het gaat hier natuurlijk vannacht vooral over liefde en relaties... Mm -hmm. ik wil uh, die fantastische prins op het Witte Paard. Hoe ga ik die vinden? Ik Persoonlijk, mijn mening is dat je in eerste instantie voornamelijk aan jezelf zou moeten werken, zeg maar. Dus als je een bepaald iemand voor ogen hebt van die en die vind ik interessant... dan kun je jezelf vragen van ja, wat trekt zo iemand aan, zeg maar. En op welke punten voldoe ik daaraan en welke punten voldoen ik daar niet aan... en in hoeverre kan ik daaraan werken, zeg maar. In plaats van dat het alleen blijft van goh, die persoon zou mij ideaal lijken... dat je inderdaad gaat kijken van wat kan ik doen om daar... Uh, als het ware bij In de Buurt te komen. En dat het bijna onvermijdelijk wordt dat ik aantrekkelijk ben voor zo'n persoon, zeg maar. En jij stelt veel eisen aan jezelf. Waar ben je nog aan, uh, aan het werken? Wil, wat is je doel überhaupt hiermee? Wil je uiteindelijk een soort van Emiel Ratelband worden? Van de tjaka, nee, hou vol, positief? Nee, nee, motivatie, daar, daar ben ik zelf niet in geïnteresseerd. Maar ik wil mensen wel inderdaad... De, de, uh, de tips en trucs geven die, die mij ontzettend veel geholpen hebben in de afgelopen jaren. En dat is, uh, dat is mijn voornaamste doel voor dit jaar, het, het, het verder uitbreiden van 4M.nl... en uh, het krachtiger maken van, van de artikelen en dergelijke. Dus dat is één van mijn eisen voor dit jaar. Eentje is wel voorlopig, dit is de belangrijkste in ieder geval. Ja, deze heeft het voortouw en, en zelf wil ik... Voornamelijk ook blijven leren, blijven sporten en zo. Okay. Maar deze die heeft echt uh, ja, prioriteit. Zeg maar. Dankjewel. Uh, Paul-Christian was dat, marketingstudent en uh, van de, de zelfhulpwebsite 4m.nl. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust. Onze ontdekking Tim die is sinds een paar weken presentator geworden van BNN's 101-TV. Maar hier in Lust hoorde je hem al veel eerder met zijn eigen wekelijkse Hilarische column. Eisen stellen. Ja, schoonheid, dat draait dus om innerlijk en uh, niet om uiterlijk, roept en schrijft men van de daken. Maar natuurlijk, alleen heb ik nog nooit een billboard gezien waarop een ontzettend aardige vrouw een bikini aanprijst. Of een hele dikke naakte man met rughaar die in een parfumreclame de zee uit lopen omdat je zo met hem kan lachen. Ook nog nooit gezien. Toch ben ik met eerder genoemde stelling eens. En nee, ik heb ook nog nooit iemand op karakter gedaan. Maar wanneer het gaat om vaste relaties verkies ik innerlijk altijd boven uiterlijk. Waarom? Omdat een relatie hebben samen tijd besteden betekent. Mijn eisen? Samen lachen, samen huilen. Samen dronken worden, samen pizza eten. Samen uit, samen thuis. Samen delen, samen spelen. Samen alles, alles samen. En dat kan alleen met iemand die bijvoorbeeld erg grappig, attent, aardig of soortgelijks is. Aan mooie ogen of tof haar heb ik op dat moment precies niks. En om eerder genoemde eisen heb ik het afgelopen dinsdag uitgemaakt met mijn vriendin. Yup, ze was wel leuk en zo, maar voldeed toch niet aan alle eisen. Gamen tot 4 uur, homaar. Pizza's ransen en bier drinken, no fucking way. Is u nu vrijgezel, denkt u, nope. Ik heb sinds woensdag, en wat heb ik dat goed geregeld? Gewoon verkeering met mijn beste vriend. Wel zo makkelijk en wel zo gezellig. Leuk, onze columnist Tim. Zometeen duiken we de kroeg weer in om te horen hoe mijn BNN-collega's denken over eisen in een relatie. En je hoort welke eisen moeder in Spelie lot stelt aan haar spermadonor. Na het nieuws met Mark Visser. Radio 1: 1: 1: Lust. BNN. E en. en.